De laatste thuisreis. Een hoorspel van de zee geschreven door Kees Bostland. Regie Wim Paul. Dit wordt het verhaal van een schip, zijn gezagvoerder en zijn bemanning. Een schip dat geheel volgens de regels van nautische wellevendheid was ingeschreven in de registers van een erkend klassificatiebureau onder de naam Eternity, wat in goed Nederlands eeuwigheid betekent. Wie de cynicus was, die deze naam gaf aan de afgeleefde oorlogsliberty, die zo in zijn uiterlijk het stempel van het tijdelijke en betrekkelijke droeg, zullen we maar niet nagaan. Tot zover is alles normaal. Ook de wilde vaart waarin het schip over de gehele wereld werd gejaagd, naar alle havens waar maar een lonende vracht was op te duiken. Er zijn heden ten dagen nog tientallen pallen van die zwervers. Door een handige Griek op een veiling gekocht. En onder de goedkope vlag van Panama, Liberia of Honduras gebracht. Landen die minder drukkende lasten op de exploitatie leggen dan de traditionele scheepvaartlanden. Wat het concurreren gemakkelijker maakt. Onder zulke vlag voerde Iterne het schip zag nooit zijn werkelijke thuishaven. Ik zei het immers al, het zwierf rusteloos over de gehele wereld. Zijn opvarenden kwamen ook nooit thuis. Meer dan andere schepen moest de eternity het te huis zijn van hen die erop voeren. Ras was zo gezegd. Ik ben het met u eens. Maar er dan bij, noodgedwongen. Er waren onder de bemanning die een deuk in hun conduite hadden. En maar beter niet in hun vaderland konden terugkeren. Maar er waren er ook onder die buiten hun schuld geen vaderland meer hadden. Die door de oorlog verdreven waren. En door welke omstandigheden ook niet naar hun vaderland konden terugkeren. Ondergebracht in kampen. Zonder toekomst. Zonder hoop. Zonder nationaliteit. En dus zonder paspoort. Nergens welkom. Nergens geduld. Hoogstens Geduld waar men nog wat menselijk mededogen kon opbrengen voor deze verdrevenen. Vluchtelingen, displaced persons. Op dit schip, gevaren door noodlotsmensen, voerde de Nederlander Jan Wissen het bevel. Een man voor wie op een moment van onbedachtzaamheid het noodlot toestoeg. Een stranding die men weet aan zijn schuld. Een misstap op een tot dan smetteloze loopbaan. Hij werd gedwongen de enige weg te gaan die hem nog open stond verdwijnen uit het oog van allen die het onherroepelijke vonnis kenden. Een schip onder een goedkope vlag, dat overal zou komen, behalve in Holland. Verdwijnen, verder leven, verder varen, rusteloos, zonder een thuishaven. Hij kreeg de eternity omdat zijn papieren in orde waren en men verder niet vroeg. Over dit schip en deze mensen, beide gedoemd tot een eeuwig zwerven, gaat dus dit verhaal, dat begint op de morgen van Oudejaarsdag, toen de Eternity nog maar luttele tientallen mijlen had af te leggen voor het bereiken van de bestemmingshaven ergens op de oostkust van het Amerikaanse continent. Door een reeks van stormen had de Eternity zich geworsteld. Het schip was vermoeid, de bemanning was het ook. Verlangde naar wat rust in een haven. Die haven lag voor de boeg toen de Noorse eerste stuurman op de brug kwam en naar de gezagvoerder ging. Morning, captain. Morning, Stuurman. Wat bijzonders? Ik geloof het wel, captain. Een van de matrozenmelders is een paar dagen geleden ziek. Nogal hogekocht. Pijn in de lenden en in de maagstreek. Ik dacht aan een zware kou. In kooi gehouden en warme grok gegeven, maar nou weet ik het niet meer. Dat misschien ook wel. En ik vertrouw het niet. Uitvlog op romp en dijen. Net rood vond maar zijn temperatuur is nou normaal. Een rode vlekken en geen koordpoor. Ja, zo dus, is het. Ik ga met je mee. Wie is het? Een van de jonge polen die we drie weken geleden in Alexandrië hebben gemonsterd. Ook een DP. U, U weet, weet wel. Het? Ja, ik weet het. Wat ligt hier voor, Connor? 2,75 kapitein. 2,75. Zo blijven sturen. Stuurman 2? Kapitein. Zelfde koers, 2,75 blijven sturen. Waarschuw wat er wat bijzonders is. Ik ben in het voksel. Ah ja, ik heb Ga mee, Stuurman. Ja, ja. Zo, Simon, waar is het? Achterste bovenkooi, Captain. Nou, nee, laat maar eens kijken. Laten we hij een zaklantaarn, Simon. Jawel, Captain. Hier is hij. Dank Dankjewel, Simon. Zo, jongen. Draai je gezicht eens hierheen. Zo, ja. Hebben we het gezien, Simon? Ga maar mee. Nou, lollig is het goed. Met kop eraf als dat geen kop is. Ja, dat ja. dacht ik ook al. Vandaar dat ik u waarschuwde. Die man kan daar niet blijven, dat dus snap je wel. Laat de baar uit de ziekenhut halen en breng hem erheen. Geen mens bij hem toelaten. Alleen één die moet verzorgen. Dat moet je zelf maar doen, er goed direct op de te verbranden. Kooi met zeet en heet water goed schoonkrokken. Moet jij doen, Stieman. En ontsmet je handen goed. Of het nog zo houdt, moeten we maar afwachten. Je weet wie er al mee rondloopt. Voorlopig mondje dicht tegen de bemanning. Zeg maar dat het van is. Dat ze bij hem uit de buurt moeten blijven. Dan nog laten we gaan loslopen. Er zijn geen dokters. Alleen maar voorzichtig. Geen orders. Orders genoeg op de wereld. Laat twee kerels die vervoeren gevoeren ook goed hun handen ontsmetten. Let erop. Voorzorg, zeg je maar. Alleen maar voorzorg. En de vent vooral niet aanraken. Begrepen, Captain? Jij bent dus de enige die bij hem komt en die hem verzorgt. Ook zijn eten brengt. Geen mesroomjongen erbij. En stuurman, captain. wees voorzichtig en denk aan jezelf. Was je handen liever tienmaal maal dan eenmaal. Raak hem zo weinig mogelijk aan. Vanmiddag lopen we binnen op de dochters. Zullen we wel verder zien. Het zal wel quarantaine worden. Dan kan je donder zeggen, stuurman. Geloof maar dat er een bom is laten we met de gele vlag binnenkomen. En dat op hou jij Ik ga naar mijn hut. Ik kom straks wel op de brug. Jawel, captain. Ik nog even in gaan kijken. Ik ben zeker van, mijn zaak. Maar de papieren dokter kan het bevestigen. Dat man er toch eigenlijk een stuk slechter aan toe dan een gewone man. Zelfs in de achtergebleven gebieden. Daar is ergens tenminste altijd nog een dokter te vinden. Papieren dokter was daar. Je. Oh ja, hier. De index. Hier. Direct maar even op pokken kijken smettelijke ziekte of een schetsje ziekte Quarantaine ziekte, dat is het Pokken, blad van Als het niet klopt, dan hebben we ons druk gemaakt van niks Maar ik heb er een uitgehoofd in Bladzijde hmm, blad van Pokken Vroeger, een zeer gevreten ziekte, waaraan 1040 nou ben ik er nog bang voor, zeer achter geachte dokter bonakker. Zeer besmettelijk. het wel. die vreemde dag. Zo'n kudatie tijd, tien dagen. Wacht eens, dat kan kloppen. Een keer is amper drie weken aan boord en al een paar dagen ziek. Koude rillingen, hoge koorts, lendertuin, hoofdpijn. Na drie dagen rode vlekken op gelaat, vroom, en buik. Worden paasjes, blaasjes het is een troebel dat leek er al wat op op wat ik daarnet zag Kort voor daarna hoger tja, het is belabberd maar het klopt als die broend is weer in de vingers pokken grote goedheid dat misten we nou nog net Dat kan ik nou nog net bij hebben een grote winterheis Trouble met alles als je er eindelijk bent aan boord. Een vent, dan weet je veel wie er nog mee rondloopt. Incubatietijd, 10 jaar hier en daar. De je schuit misschien hadden ze slag Denk je wist, jongen, de maat is nog niet vol. Er kan blijkbaar nog meer bij. Je hoeft echt niet je tegen het leven te zeggen. U uh, hoort zo spoedig mogelijk de uitslag van het onderzoek hebt. Mm -hmm. Houd er in elk geval rekening mee dat het pokken zijn. Hm? Voorlopig hier blijven liggen. Niemand aan wal. Ook niemand aan boord. Een politieboot bewaakt het schip dag en nacht. Rekenen u erop. En verder uh, wat het schip betreft. Ik zal maar alle voorzorgsmaatregelen treffen die nodig zijn. Uh, u kent die toch? Hm? Ik ken ze, dokter. En ik neem maar aan dat het het ergste is. Het beddengoed van de patiënt is al verbrand. Mooi. Hij is in elk geval van boord. Ja, het woord is nu aan u. Ook als een kleren vernietigen. Verbrand is het beste. Gebruiksvoorwerpen, bord, meslepel. Hebben we al van begin af ontmet. Mooi. een hut, schoonmaken. Als het werkelijk pokken zijn, dan doen we het nog een dunnetjes over. Werkt u mee, Captain. Dit is een ernstige zaak. Vertel me wat, dokter. Het gaat trouwens om ons eigen achter. Goed, Captain. Ik reken op u. Als het werkelijk pokken zijn... Kom ik terug om iedereen te vaccineren? U ziet me trouwens elke dag terug voor controle. Uh, voorlopig quarantaine, dat begrijpt u. Hoe lang? In elk geval twee weken. Dan zien we al verder. Dat is dan dat. Tot ziens, dokter. Tot ziens, Steppen. Twee weken hier voor anker liggen. In die verlaten uithoek van de haven. En dan nog dankbaar zijn als er niet wat ergens gebeurt. Elke avond dat aansloeien van die lichten. En dan de stad zien. We. Een afgeleefd schip zonder enige raadselijkheid. En maar wachten. Dat geest dood in de wachten. Over wat gebeurt. Voor een van ons koorts krijgt. Pijn in de lenden, in de maagplek. Rode vlekken. Ik moet er niet aan denken. Vanavond al een jaar. jaar. Had dan wel nog iets kunnen betekenen voor de kerels. Al zou het niet edel zijn geweest in de kroegen. En daar zit dat samen op een kluitje in een verblijf dat nauwelijks beter is dan een stal. Ze hebben al zo weinig. Zal maar benieuwd hoe je dat Een kans nog dat het geen pokken zijn. Ik geloof er niet in. Die dokter was ook niet van gisteren. Verschoot zich alleen nog achter de officiële diagnose die in het ziekenhuis wordt gesteld. Pokken. Het kan me nog net bij. En vanavond alle jaar. Vooruitzicht. Quarantaine. Volkomen isolement. Zes jaar is het nogal. Zes lange, moeilijke dagen. Zee. Varen. De haven. Winter. Zomer. Hier winter, varen, weer een haven, Europa, Azië, hitte, kou, binnenkomen, hieruit varen. Zes jaar, nog geen eind aan die zerktocht. Dat was vanavond wel denken, bedenker. Lissie, met metaal, ook moedig. Een gezagvoerder, een passagiersgroep. Dat was het voor haar. Maar gezagvoerder met een vonnis, een ontslag, oneervol, dat was te veel voor haar. Als ik niet verdween, zou zij het doen. Met de kinderen. Maar de jongen nog wel eens aan me denken. Van was een vader. Hij was Dan herinner je je toch nog wel dat er nog wel een vader van zoiets uitkwam. Nu, dat zo wel niet. En al met geen woord meer over mij hebben gesproken. Me weggedrongen hebben uit hun gedachten in de En dat ga je vergeten. Vooral als je jong bent. De vader die schande over de familie. Die vergoede familie. Dokter, rechtgeleerde. Grootvader van moederskant, hoogleraar. En dan een vader die trokken maakt met de passagiers. Ik ben even te lang op de passagiersvaart in In de eenzaamheid gejaagd. Hij schudt vol valken, net als ik. Wat zou ik nou uitvoeren, maatvachtig? Ja. Wat weet ik eigenlijk van ze? En toch zijn we iedere seconde van de dag op elkaar aangeleefd. Ik is dat me ook niet verzocht. Vooral vanavond. Die keren zijn net zo eenzaam als ik. Raakte, nog niet eens van het slechte soort. Dat heb ik wel erg meegemaakt. Vooruit, kapitein Rusje, begin er eens mee. Juist vanavond. Dalen van je hoge standplaats als schipper naar het af naar de gewone stervelingen, zonder wie je dit wat niet eens over de oceaan zou kunnen brengen. Ga naar het Foksel, waar je zeldoos nooit komt. Wat meer belangstelling voor je mensen. Je loopt Zeg wat maar tegen kinders. die dikker. die hier met jou opgesloten zit op hun eigen schip. Goedenavond. Dat is je het zo kan dat uh, lang duren, kapitein? Ik ben bang van wel. Een paar weken, als het is wat ik denk. Zijn het uh, hokken? Noem het zoals je wilt, dan weet je. We zijn in quarantaine en dat zegt alles. Ja, dat is in elk geval iets. Als we ons de ons dan naar de wal brengen: warme touw, goed en een collectie in de stad om onze arme zwijvers wat papier te bezorgen in de barakken waar we ons op vervelen. <laughs> ja, dat zou nog zo gek niet zijn, kapitein. Het zou op een eh, sanatorium gaan lijken, een paar weken ons gemak houden. <middels> mm, Wel verdraaid, dat ook nog. Je laat dat sentimentele gedonder na Johnny. The day that we shall meet again. Ons is er het weer zien. Niet voor jou, niet voor mij, voor niemand van ons. De hele wereld niet. Dat weet je toch? Draai wat anders. Mooie plaats voor Ja, mannen. Het is oudejaarsavond. En we zitten op hetzelfde schip. Ik geloof niet dat we, zoals we hier bij elkaar zijn, dank je tegen het leven moeten zeggen. Ik niet. En jullie niet. Niemand van ons is in zijn werkelijke thuishaven. Waar zullen we nog eens tot rust komen? Enkele van ons hebben er zelf schuld aan, de meeste van ons niet. Die zijn het slachtoffer van de bezeten naoorlogse wereld. Het is een raad op Ik hoef jullie niet te zeggen, mannen, dat we een soort outcast zijn. Met een min of meer fatsoenlijke bron van inkomsten -e waarvoor we de wereld moeten rondzwerven. Ieder van ons draagt een verleden met zich mee dat hij zichzelf op de hals haalde of dat hem werd opgedrongen door de oorlog. En toch wil ik jullie zeggen mannen, wie zijn kop laat hangen en aan een betere toekomst dan het heden ons geeft twijfelt, is verloren. We zullen eens tot rust komen, eens een thuishaven bereiken. Misschien dat die is de plaats van waar we zijn gekomen. Wanneer dat zal zijn? Ik weet het niet. Maar ook voor jullie, displaced person, zal er eens uitkomst komen. Paspoort, visum, misschien een terugkeer naar je geboortegrond. Het is oudejaarsavond. Als het straks twaalf uur is, geef elkaar de hand en zeg maar niks. Maar wens in stilte je maat toe waar je zelf op hoogt. Dat wou ik alleen maar zeggen. We varen met elkaar. We moeten met elkaar dit schip leefbaar houden. Het is immers ons enige te huis. Ja. <tie> Als ik op tijdens toestaat dat ik iets voorlees, was deze avond natuurlijk bang van. Ga je gang. Ja. Wel gelukzalig is hij, die de god Jacob tot zijn huis heeft die de verbrukte recht doet en de hongerige brood geeft. De Heer opent de ogen der blinden. Hij ligt de gebrokenen op en maakt de gevangenen los. Hij bewaart de vreemdelingen en houdt de wezen en de wezenen staande. dat is wat ik even wilde voorlezen, kapitein. Bij ons in Finland gebeurt dat altijd op oudejaarsavond. Bedankt. Dat komt? Mannen, ik wens jullie voor straks als het nieuwe jaar begint. Vervulling van al jullie wensen. Hou je kopper voor. Nooit opgeven. Hoofdmeester. Oké. Okay. Haal ik bier uit de toer. En een goede avond, mannen. Solomio. Ja, dat is wel toepasselijk weg. Ik ben wel al alleen genoeg, ook zonder Solomio. Zou ik wat dichter bij die kerels zijn gekomen? Heb ik je wat meegegeven? Juist de woord gevonden. Die We zaten ze daar op die tafel. Spanjaard, Engelsman, Joegoslav en Tsjech van Scandinavië overschillige koppen overschillig ik weet het niet die oude Finse bootman hoe kwam die op de Eternity gezet? ik weet eigenlijk niks van hem Michael Conner die Ier dat weer onverschillig voor de uitkijken. te kijken en dan die jonge Paul die een afgezit ook zo'n paspoortloze diep die dat met de gezichten en handen. Zou we geen familie meer hebben. Uitgemoord. in marshal. Dat zijn de boot van het licht. Hij bewaart de vreemdeling. En houdt de weeps en wedenig staan. Waar dachten ze toen aan? Middernacht. Nieuwjaar. Geen de aan. Ook hier. Ah, ja. Ook de Eternity blaast mee. Ja. Waarom niet? We horen er toch ook bij. Voor ons ook niet, jaar. Wij moeten ook verder. Dat verder gaan was er voorlopig niet bij. Op die steenkoude nieuwjaarsdag kwam de boot van de haven langs zij. En de boodschap die de medicus bracht was niet van opwekkende aard. Hé, hey, waar kan het kaptein vinden? Is er het? Waar? Nou daar, in de middschrift. Twee trappen op. Wijs zich vanzelf. Nou, kun je me er niet even brengen? Ik zei toch, wijs zich vanzelf. Boven de deur staat het. Captain. Ja, hoor eens even sailor. Ik denk toch zeker niet dat ik een seconde langer op dit vervloekte schip zal blijven dan strikt strik nodig is. Ik ben de havenaard. Nou, ben je vervlammen naar de kapitein te brengen of niet? Ah, de dokter. Dat interesseert me. U zei uh, vervloekte schip? Ja, dat zei ik. Zijn het, pokken, dok? Gaat je niks dan. Ik moet bij je kapitein zijn. Ik zal u voorgaan, dokter. Hierheen. En dan de trap op. Jij vroeg wat het pokken waren, Sailor. Als je het weten wil. Ja. Verrek. Dat is de limit. Maar om de limit kan iedereen overkomen. Niet iedereen, Doc. Maar alleen wij. Wij moeten het weer hebben. Voor het overgrote deel komen wij in de beschaafde havens van het christelijk Europa. Havens waar de moderne hygiëne iedereen als met dat wordt ingegoten. Daar weten ze al tientallen jaren niet eens wat pokken zijn. En hoe die eruit ziet. Maar wij hebben die gisteravond nog bij je maat gezien. Geen twijfel aan. En nog de vraag of hij leven blijft. En ze beroet dan toe. De limme dok. Nou, hier zijn we. Ieder daar, de kapitein zit. En uh, niet voor het een of ander dok. Wat gaat er nou met ons gebeuren? Misschien ook pokken. Ja, stel kerels. dat op een kluitje bij elkaar leeft. er niet al te frisse omstandigheden. Allemaal vaccineren natuurlijk. En hier blijven liggen zonder contact met de wal. Daar zijn ze van jullie als te dood, dat begrijp je. Hoeveel weken, Doc? Voorlopig twee. Twee? En geen contact met de wal, dat zei ik ook nog. Geen enkel contact? Geen enkel zeler. ja dat dus, Doc. Weet je dat iedereen hier aan boord al enkele dagen geen draad tabak meer heeft? Dat de zeep bijna op is? Dat iedereen zo langzamerhand op zijn geestelijke tandvlees loopt? Twee weken hier in de armoe liggen. En niks voor je eerlijke geld kunnen kopen. Op geen mijl afstand is alles te koop, en hier hebben we gebrek. Liggen we hier in een beschaafde haven of niet? Je hebt niks anders te doen dan te wachten. Je dus jullie weten dat je niet besmet bent. En als dat niet zo zou zijn, nou dan heb je pech gehad, Zeeman. Overigens lig je hier als in Abraham's schoot, hoor, en die man zal je kwaad doen. Je hoeft geen valreep wacht te wachten lopen, want uh, niemand zal het wagen hier aan boord te komen. En komt er toch zo'n stommeling aanvaren, dan krijgt een boot van een die direct de lading loopt binnenboord. En denk erom, zeeman, de denk erom. De eerste, de beste van jullie. die zou wagen van boord te gaan, overkomt hetzelfde. Die kogels zitten vervloed los in de loop van de mitrieur. De limme dok. Ah, u weet het. Die deur rijdt. Ja, Ik kan thuis eens, de kapitein zit. Dank je, zeeman. Ja, jullie. <coughs> Morgen dan. Gaat u zitten. Morgen, Captain. U brengt het volgens. U kunt het wel zo noemen, Captain. En u bent een goed diagnosticus. Dus het is pokken? Ja. Geen twijfel mogelijk. Die kerel maken het niet de beste. Dat kan hem dan in zijn leven alleen nog maar overkomen. Of we mensen nog niet genoeg hebben moeten verstouwen. Het is nou eenmaal zo, Captain. Hebt u uh, alle maatregelen genomen? Allemaal. Mooi. Alles is ontsmet. Kleding en kooi goed verbrand. Alle verblijven grondig schoongemaakt. Wat kan ik meer doen? Niets, Captain. Alleen maar afwachten, kakantijnen. Alleen contact met mij. Als er zich iets verdacht voordoet, een ze aan de bal. U houdt een oogje in het zeil. Als er één zich niet lekker gaat voelen, geloof maar niet dat hij het dan verborgen zal houden. Denk ik ook. Maar dan nog iets, dokter. Ja, zeg ik maar. Twee weken in volledig isolement op dit schip en op deze plaats voor Anker, dat gaat niet. Ja, toch, toch moet het, petten. Er is geen andere weg. En toch gaat het niet, dokter. We hebben vier weken reis achter de rug. De stores minderen elke dag. Over een paar dagen krijgen we gebrek aan de meest elementaire dingen. meel, vlees, aardappelen, noem maar op. De kerels hebben nou al geen te pakken. Weet u wat dat betekent op een schip? De wal is toch zeker niet van plan om ons hier te laten verkommeren, wel. Vergeet u niet dat al die omstandigheden nou niet direct het moreel versterken van een bij bemanning zoals ik heb? Dat moreel zult u toch goed moeten houden, Captain? Oh ja, daar is de gezagvoerder verantwoordelijk voor. Is, dochter, ik kan ze aan het werk houden, overdag, maar ook op de avonden. In de vaart is dat niet. Iedereen heeft zijn wacht. Maar hier, vlak voor de wal, is dat wat anders. Weet u waar die kerels in leven? Kent u het verblijf van zo'n schip als de Eternatie? Geen draadhuiselijkheid aan. Geen tabak, geen druppel drank om ook eens iets anders te hebben dan muf water en slappe koffie. En zit dan maar eens met elkaar opgesloten in die beperkte ruimte. We kijken nou al wekenlang tegen elkaar gezicht aan. Dat kunnen ze op het laag niet meer zien en dan krijgen ze de neiging erop te slaan, al is de aanleiding nog zo klein. Als dat gebeurt, en dat komt, dat kunt u donder op zeggen, krijg ik dan assistentie van de wal. Met die ene revolver en een paar handboeien die ik heb, daar begin ik niets mee als ze AMO's willen maken. En als ze het zouden doen, dan kan ik ze geen ongelijk geven. Steppen, ik heb het al gezegd, geen enkel contact. We kunnen ze nou eenmaal niet aan de wal in een quarantaine inrichting onderbrengen, we hebben er geen. Maar als er gebrek komt, wil ik maatregelen nemen. We zijn geen barbaren. Laat u wat tabak aan boord brengen, dokter. Daarmee verlicht u al mijn taak. Taak. Ja, om de vrede hier aan boord te bewaren. Mm. Goed, ik zal ervoor zorgen. En u geeft mij op wat er aan situatie nodig is. Ik zal het aan boord laten brengen. Maar dan nog iets, dokter. Ja, zeg ik maar. Veronderstel dat vandaag of morgen de meteorologische dienst een zware storm voorspelt. Mm. Wat denkt u dan dat ik ga doen? Niets, ik zal niet weten wat. Dan zal ik het u zeggen. Er is grote kans dat ik dan het anker licht en binnenloop. Dat zult u wel uit uw hoofd laten. Vrij zeker niet, dokter. Niet? Nee. Kijk eens hier, dokter. Als het gaat stormen, dan liggen we hier uitermate ongunstig. Het schip is oud en het ankergerij niet al te best. De kettingen hebben betere tijden gekend. Van de ankerslaan slaan en de stranden op de rotsen is dan vrij zeker. Dat wacht ik als goed zeeman niet af. En toch zult u dat moeten hebben. zult u dat risico moeten nemen. Voor geen goud, dokter. Als gezagvoerder ben ik verantwoordelijk voor schip, lading en opvarenden. Ik alleen. Ik heb de wet achter me. Dat hebt u niet, Captain. U bent verplicht hier te blijven liggen volgens de quarantainebepalingen. Niet als dat gevaar voor schip en opvarenden betekent. Dan ben ik niet verantwoord. Leidelijk afwachten of er iets zal gebeuren onder die omstandigheden zal mij altijd worden verweten. En dat weegt voor mij veel zwaarder dan uw quarantainebepalingen. En ik zal voor elke rechtbank gelijk krijgen. Rekent u daarop? U zou dus binnenlopen? Ja. En dan wil ik nog meewerken door beleefd te vragen waar ik dan wel met mijn schip zou mogen liggen. En dan, dokter, van de ankers slaan en stranden zou betekenen dat men, en dat is de wal, ons zou moeten redden. Dat betekent contact met ons. Ja, die maakt het ons wel moeilijk, Epping. Maar misschien komt dat nooit. De mens die leidt het meest. Door het lijden dat hij vreest, ja, dat ken ik, dokter. Maar het is winterdag en de kans zit erin. In elk geval heb ik u gezegd wat ik dan zal doen. Quarantaine of niet. Ik ben verantwoordelijk voor mijn schip. En dat telt voor mij het zwaarst. Weet ik niet. Goed, Captain. Ik weet het. Ik zal zorgen dat u krijgt waar een gebrek is. U houdt er hier de orde in. Huh? Laten we samenwerken om die twee moeilijke weken goed door te komen. Aan mij zal het niet liggen, dokter. Maar ik heb open kaart gespeeld en u zult later niet kunnen zeggen dat u het niet hebt geweest. Dat zal ik ook niet zeggen, Captain. Laten we sportief blijven. Huh? Goed, dokter. En tot ziens. Voorbij, Captain. En uh, sterke, dat zal ik wel nodig hebben, ja. Drie dagen later was het mis op de Eternity. Het doelloos voor anker liggen in zicht van de haven. De zware winterreis die achter hen lag. Het onbereikbare van alles wat de stad aan dat papier had te bieden. De vage angst voor de besmetting die iedereen met zich kon dragen. De sleur van de dagelijkse arbeid. Ze hadden hun demoraliserende werk gedaan. Een kleinigheid zou voldoende zijn om de gespannen toestand tot explosie te brengen. Wacht even, ik zie je aan. Ja, dat is hier gepakt, Joseph. Dat hou je nog niet. Tipsoep! Ah, hier wel. Tipsoep! Ah, hier wel. Tipsoep! Dat is ik! Waarom ben jij vijf minuten te laat? De kogel gaat me de doek niet delen. Dus. Ik moet wachten, zei hij. Ik. Ja, ik. ik kan hem de doek aan mijn jas. Hou je vooruit, daar laat het bek op een slaandicht. Wacht even je hoort op tijd te zijn. Uh, is Michael Connor weer die zo hoog van de toren blaast? Kan je wel tegen zo'n kind? Ik vraag jou niks. Je hebt ook je bek te houden. Voor jou zeker, Ierse aardappelvreten. Ja, ja voor, voor mij. Niet voor jou en ook niet voor die Ierse rotmuziek van je die daar weer aan. Rotmuziek? Ja. ja. Zeg dat er was? Liedjes zo rondig als de Irish Q van de Kok. Op welk fatsoenlijkst dit heet dat Ierse rottooiersnaam? Ja, stuk een veen aangeplukt. Daar kom jij vandaan, Michael Connor. En dan ga ik naar de gramafoon en zet die af. Jij zet dit af, ik zet wel af. Oh ja, dat kunnen we nog wel eens zien. Hier, ach, wat is dat, Michael Connor? Dat is een los, zeg ik je. Wat sta je achtertuin grijs? Eerst daar, rottooiersnaam. Ja. Ik boel. Wat moet ik zeggen? Of we niet genoeg in de versukkeling zitten. Nou, elkaar nog aftuigen. Stel ik de papkerels en jullie. Wacht. Nou, de heren hebben wel een best gedaan. Hè? Builen. Bloed. Een onder de tafel. Nou. We willen de schade eens opnemen. O, oh, Conner. Ja, yes, sir. Ik had ja. van jou mogen verwachten dat je zoiets had voorkomen. Hij is juist begonnen tegen de jongen. Ja, niet wel. Dat is achteraf het gletste. Er is niks aan. Stuurman. Al de Heb ik al bij hem, kaptein. Mooi. Dan zullen we de zwaarste gevallen maar eerst nemen. En dan de lichtvorm. Gaat het vrij Ja, Jongen, jongen, dat is niet. Een... Nou, hier is het mes gebruikt, hè? je boel. Laten we eens even kijken. knaap van een steekwond in de arm van jou. Dat wordt hechte. En zelf doen, van de wal krijg je geen dokter. Quarantaine. Hebben jullie daar wel eens aan gedacht voor je hier met die te begon? ja, ik heb zin. Dan weet je dat je niks te zeggen hebt, Stuurman, hebben we dat buisje met hechtdraad ervan? Buisje met hechtdraad. Hier is het uh, stap Mooi. En desinfecteer jij die wond even. Ja, kapitein. Ja, dat doet pijn, hè? Het zal nog wel erger worden, vriend. Waar zijn de hechnaalden, stuurman? Ja, ja. Hier zijn ze, kaprein. Dank je. Ja, kaprein, zal ik je heftig van u overnemen? Kan jij dat dan beter dan ik ook, hoor? Ik heb dat meer gedaan, kapitein. Ik ook. Het is mijn vak geweest, He? Oh? Nou, laat we maar eens zien dat je het niet verleerd Ik ga weer eens verder kijken. Wat hebben we hier? Jongen, jongen, dat is een bierfles op die schedelstuk geslagen. En dik in het land verdroom. hè, kom eens even hier. Hier ben ik, kapitein. Dat zou jij beter kunnen voelen dan ik. Kijk eens of dat schedeldak nog intact is. Die ziet er echt niet zo mooi uit ja kapitein. Nee, nee. nee, nee, ja, hier. Maar, maar, dat is ook goed. En daar? Ja, dat is ook in orde. Oh, het zal wel loslopen, kapitein. Ik kan geen breuk vinden. Goed, ik, ja. ja, een, een hechte schutting zit er wel in, hoor. En een hechting ook. kunt zij eraf, wat is het hier, man? Ja, dat zal wel gaan. Goed. En uh, over een half uur zie ik je in mijn hut. In uw hut? Ja, in mijn hut. Jawel, kaptein. Ja, binnen Ik moest hier komen, kaptein. Ja, konno. Ga daar zitten. Sigaret. Graag kaptein. Kijk eens ook, ik heb je hier laten komen om eens met jou te praten. Juist met jou. Ik hoef je niet te vertellen dat we een gemengde crew hebben. Door romslaars bij elkaar geveegd in obscure kroegen. Niet het beste soort, uiteraard. Maar ik zit al zes jaar in hetzelfde schuitje en ik weet er wel wat van. Ik heb wel met slechtere gevaren dan met deze. Mijn ervaring is dat je de meeste last hebt met gedalleste intellectuelen. Kerels die iets tegen het verleden hebben. Ook al zijn ze voor de volle 100% schuldig aan hun tegenwoordige toestand. Ik begrijp wat u bedoelt, kapitein. Mooi, dat is dan één ding. Kijk eens, ik heb met de havenarts gesproken... en ze zullen van de wal alles doen... om het voor ons hier in deze uithoek zo draaglijk mogelijk te maken. Maar dat kan alleen als er hier aan boord orde en regel is. Dat was vanmiddag niet het geval. Kapitein... Als die jongen verteld heeft dat ik de oorzaak was van de vechtpartij... ...dan heeft hij niet gelogen. Ik zoek niet naar een schuldige, O'Connor. Ik wil jou als vertrouwensman van de bemanning beschouwen... ...en je medewerking vragen om zoiets in de toekomst te voorkomen. Ik geloof niet dat het gauw weer zal gebeuren, kapitein. Nee. Er was weinig nodig om de zaak in het foksel te laten spreken. Het was nu de schrobering die ik die jongen gaf... ...dat vanavond of morgen net zo goed wat anders kunnen zijn... En misschien even onbenullig. Een verkeerde mok... of een niet goed opgemaakte kooi... of een lepel suiker te weinig in de koffie. En hoe langer het uitstel zou zijn geweest... hoe minder oorzaak er nodig zou zijn... om eens een algehele schoonmaak... in de onderlinge verhouding op het tapijt te brengen. Schoonmaak met moord en doodslag? Je weet nooit waar zoiets op uitloopt. Wat vanmiddag kapot werd gemaakt... was wel weer op te lappen. Ja... Per ongeluk dit keer wel. En dankzij de kundigheid van een van de matrozen op een gebied waar je het niet zou hebben verwacht. Kapitein, ik heb in dat tijd gemonsterd als matroos op die Eternity. U vroeg me naar papieren en ik kon die tonen. U vroeg daarmee naar mijn zeemansverleden en dat was het enige wat u nodig had en weten wilde. Een ander verleden interesseerde u niet. Toen niet. Nee. En nu eigenlijk ook niet. Neem nog een sigaret, O'Connor. Dan praten we makkelijker. Dank u, kapitein. Kapitein, u mag het gerust weten nu. Want het einde is in zicht. Eind? Ja. ...van de verbanning. Ik werd geboren in Dublin... ...als kind van gefortuneerde ouders. Een onbezorgde jeugd. Ik mocht studeren... ...medicijnen. Later gespecialiseerd in chirurgie. Ik trouwde het liefste meisje van Ierland. We kregen een dochtertje. Ik werd benoemd tot eerste chirurg... ...van het grote ziekenhuis te Dublin. Hmm. Een geluksvogel was ik. Nooit zat me iets tegen. Zware operaties verliepen gunstig. Oh. Nou wordt een mens overmoedig. Op een avond. Een vijfje bij vrienden. Oh, hoe gaat dat? Iedereen meer dan goed voor je is. Een telefoontje van het ziekenhuis. Een ernstig geval. Ik wilde het zelf behandelen. Mijn vrouw, dacht er me over te halen... ...mijn eerste assistent de operatie te laten verrichten. Maar het kon. Zoals het een zeer kundige jongen. Ja, ja. Ik was eigenwijs. Zou ik het niet kunnen? Ook met een paar borrels op. Ja, laat ik kort zijn. Mijn hand had blijkbaar niet die vastheid die nodig was. Het mes schoot uit... De vrouw stierf onder mijn handen. De vervolgen? Een vervolging voor dood door schuld. Ontzetting uit het beroep voor vijftien jaar. Het ergste was dat mijn vrouw me verliet. Toen de gevangenisdeuren weer voor me open gingen, vond ik thuis een briefje van me. Ze liet de kans voor me open over vijftien jaar weer contact met haar op te nemen. En te overleggen wat we zouden doen. In vijftien jaar vergeet men veel. En dan verder gaan. Ergens in de verstrooiing van de Connemara, als plattelandarts bijvoorbeeld. Ik schreef haar dat ik voor vijftien jaar zou verdwijnen. Ik heb woord gehouden. Ik werd zeeman. Hoe lang vaar je nou? O'Connor? De tijd is volgende maand op, kaptein. We hebben elkaar geschreven. Maureen is een dappere vrouw. We gaan opnieuw beginnen. Daar waar de chirurg O'Connor niet bekend is. Bedankt, O'Connor, voor je openhartigheid. Jouw levensverhaal is een duplicaat van het mijne. Maar jij hebt je straf uitgediend... De mijne is eeuwig. Voor mij is er geen terugkeer meer. Maureen O'Connor is niet Lucy Wisse. We zijn op het fatale moment wat overmoedig geweest, kaptein. Daar vraagt de wereld niet naar, O'Connor. Die weegt de fout af tegen de verantwoording die we op ons hadden genomen. En dan zijn we al veroordeeld. We konden beter weten. Het enige is dat anderen wel eens een waarschuwing krijgen. Die kregen wij niet... Toen na twee weken de gele vlag uit de mast ging, de Eternity mocht binnenlopen en de lading werd gelost, kwam het telegram uit Athene. In ballast naar Rotterdam voor orders. Rotterdam. Dat zou voor ieder ander thuisreis kunnen betekenen. Maar voor mij is het een nieuwe marteling. Thuishaven die toch weer moet worden verlaten. Of zal de pijn van het onbereikbare worden verzacht... door het terugzien van zoveel... waarnaar ik eigenlijk al die zes jaar heb verlangd? Dat binnenlopen van het kanaal. Bekende landpunten. Startpoint, Beachy Head, Dover. Het lichtschip Hoeré, De uit zee opkomende duinen. Dan de waterweg. Het noorderhoofd. De rivier. Skyline van Rotterdam. Ja, binnen. Voor ruim twee komt de lading morgen, captain. Dank je, stuurman. Nog wat bijzonders? Ja, vijf man willen afmonsteren. Zo, wie zijn het? Stepenik, Osseskiewicz en nog twee Polen. Hoe dat zo ineens? Ze hebben post van thuis gekregen. Hm. Het is mogelijk dat ze een visum krijgen. Ze moeten zich bij de Poolse ambassade melden. En ze wagen het erop. Ja, en ik kan het me voorstellen... Ze vertrouwen erop dat ze geen last krijgen. Ze wagen het. En de vijfde man? O'Connor. Mm, dat zat erin. Goed, stuurman. We zullen naar vijf anderen moeten uitkijken. Anders nog wat? Nee, captain. Dan word je bedankt, stuurman. Voor die vijf een thuisreis. Voor mij niet. Als ik niets doe, is het zo. Als ik wel wat doe, heb ik een kans. Al is het een kleine. Wat zei ik ook weer tegen O'Connor? Marine O'Connor is geen Lucy Wisse. Acht. Met mevrouw Wissen? Ja, met wie? Lucie. Lucie, je spreekt met mij. Jan. Ja. Ben jij in Holland? Ja, ik lig met mijn schip in Rotterdam. Met mijn schip. Je bent dus weer gezacht voor. Ja, op een Griek schip, een gewezen liberty. Wel een verschil voor je. Dat is het. Uh, Lucie, ik zou. Kapitein Wisse, het zou verstandiger zijn geweest als je niet had opgebeld. Lucie. Ik zei verstandiger. Waarom wil je oude wonden weer openhalen? Verwarring stichten die toch op niets uitloopt. Alles is nou rustig, laat het zo. Lucie, ik had gehoopt dat je misschien tot andere gedachten zou zijn gekomen. Heeft de tijd dan niet verzachtend kunnen werken? Ik bedoel, kan je niet vergeten wat er gebeurd is? Wat iedereen in vlag van over moet kan overkomen. We zijn toch allebei eenzaam geworden? Kan je dan alles wat er aan goeds tussen ons geweest is zomaar vergeten, zomaar opzij schuiven? Eenzaam? Je hebt je werk toch? Je schip? Je bent weer gezagvoerder. Je moest dit schip eens kunnen zien. En dat alles om... is gekomen omdat jij dat zo gewild hebt. Kapitein, ik ben niet nieuwsgierig naar je schip. Laat alles blijven zoals het nu is. Dan zou je het alleen maar voor de kinderen doen. Juist, Lucie, de, de kinderen. Die zijn hun vader vergeten. Gelukkig wel. Begrijp je nou waarom je weg moet blijven? Wil je ze in verwarring brengen? We zouden voor je afwezigheid en je terugkeer een andere verklaring moeten zoeken... dan de radicale die ik zes jaar geleden heb gegeven. Een pijnlijke verklaring zou dat worden. Voor jou en voor mij. Dat kan niet, kapitein Wissen. Ook niet omdat ik de schandalige waarheid voor hem verborgen heb gehouden. Ze weten niet dat ik... Nee, dat weten ze niet. Hm. Ze waren klein en hadden geen herinnering aan je. Ik heb ze later verteld dat je op zee gebleven bent. Laat het zo blijven. Jij bent er niet meer voor ze. Vergeet ons. Dan maak je tenminste nog iets goed. Onvermeurbaar als altijd. Dat is de enige mogelijkheid. En zou je toch komen... Ik wijk niet van mijn standpunt af. Bedenk dat je de kinderen een groot verdriet zou doen. Je zou toch weer moeten vertrekken. Is dat je laatste woord, Lucie? Ja. Mag ik weten hoe ze het maken? De jongen leert uitstekend, gaat naar de tweede klas van de HBS. Het meisje. Lucie, de jongen. Waarom zeg je niet Jan? De jongen zei ik maakt het uitstekend en Lucie gaat het volgend jaar naar het gymnasium. Dat wil je toch weten? Ja. Laat het dan genoeg zijn. Ja, het is genoeg, Lucie. Meer dan genoeg. Zeer verstandig, kapitein Wissen. Ik ben geloof ik duidelijk. Zoals altijd, maar altijd duidelijk. Dan is die moeilijkheid ook weer opgelost. Ik wens je goede reis, kapitein Wissen. En haal voor het daar geen zwart verleden meer naar boven. Dan bereik je toch niets mee. Blijkbaar niet bij jou, Lucie. Goed, dan blijkbaar niet bij mij. Bedankt dat je weer zo vol begrip bent, dan moet ik je dat voorhouden. Je hebt je kinderen een grote dienst bewezen en dat moet je voldoening zijn. Goeie reis, kapitein Wisse. Met Lucie. Afgebroken. Ik had dat kunnen weten. Vijf man een thuisvaart. Niet voor mij. En nooit voor mij. Meer dan tot nu toe het geval was. Uh, stuurman. Kaptein. Vraag ook er even hier te komen. Kom maar op, kaptein. Als ik Tima de eerste dagen na het vertrek aan boord heb... dan zou de eenzaamheid gebroken worden. Ja, binnen. U hebt me laten roepen, café? Ja. Je wilt afmonsteren. Ik begrijp het. Je wilt direct op de thuisreis. Maar ga je ook weg als ik je vertel dat de kolen die we momenteel laden... voor Dublin bestemd zijn... Kaptein, ik zou morgen in Dublin kunnen zijn als ik het vliegtuig nam. Maar goed, ik ben bereid nog mee te gaan tot Dublin. Dank je, O'Connor. Ik stel er namelijk veel prijs op dat je de eerste dagen nog aan boord bent. Ik begrijp het, kaptein. Is dit voor u geen thuiskomst? Nee, O'Connor. Het was geen thuisreis. Ik, ik heb je al hebt... gezegd... Marino O'Connor is anders dan mevrouw Lucie Wisse. Dat spijt me voor u, kapitein. Maar misschien... Nee, O'Connor. Het blijft eeuwig zwerven. Loots is van boord, kapitein. Hij hijst hier We gaan toch naar buiten. Ja, waarom niet? We zijn niet zo diep geladen, Captain. Er is wel geen blaas op het water, maar we kunnen naar mijn smaak toch aardig wegwaaien... Weerbericht gaat Noordwest, kracht 7 tot 8. Het moet kunnen, stuurman. Wachten kost geld en de storm gaat afnemen. Als er niks breekt, kan de Eternity het nog wel. Eerst maar een eind om de Noord, een lagere wel afkomen. En dan gaan we op koers naar het kanaal. Toen de Eternity zich een uur lang door een ruwe zee had geworsteld, gebeurde het. Gaat langzaam, stuurman, zo tegen alles in. We staan nog maar 8 mijl uit de wal. Het is helder vuur, zit kapitein. dat is in elk geval al iets. We krijgen zo langzamerhand de ruimte. Hebben we nodig, stuurman. Vooral als er eens iets zou gebeuren. Dan zouden we in korte tijd teruggeranseld worden naar de kust. Wacht je dan voor de Maaspark. Wat is dat? Ja? Met de machinekamer. De soep. Dacht ik al. De kar sloeg als een razende door. Stoom, We zullen veranker proberen te gaan. Zal sleeboot hulp vragen. Ze zijn al gebroken! Stuurman, laat de marconist hulp van sleepboten en reddingboot vragen. Ja, captain! We hebben geen kans meer. Drie mijl tot de rand van de maasvlakte. Daar worden wij ingejaagd. Sleepboten, ze komen te laat. Geen kans. We maar een paar mijl verder uit de kust waren geweest. Stuurman. Ja, captain? Iedereen zijn zwemfest aantrekken en op de brug komen. De lucht slaat ook nog dicht. Een zware bui. Geen walvuur meer te zien. Blind zullen we de branding inlopen. We zullen de witte hel van de Maasvlakte niet zien. Niet voor we stranden. Executie met een blinddoel. Toen het gebeurde was hij kalm. Of hij ermee verzoend was dat dit moest gebeuren. Zijn enige zorg was de redding van zijn bemanning. Ze stonden allebei één op de onderrug, beschutting zoekend tegen de overslaande zeeën. Ja, ja. Luisteren jullie allemaal! Wilde! Ik hoef jullie niet te vertellen hoe we te staan. Het schip zal het toch wel even houden en de reddingboot zal wel onderweg zijn. Hier bij elkaar blijven! Stormleer aan de lijzijde overboord hangen. Als de reddingboot langs zij schiet, man voor man langs de stormleer zo ver mogelijk naar beneden en in het net van de reddingboot springen als die door een zee wordt opgegooid. Spring je goed, dan halen ze je, je daar wel verder van boord. Maar voor alles kalm blijven, je kans afwachten en dan springen. De reddingboot kwam tegen daglicht. Ze kwamen na twee spannende uren alle veilig aan boord van het kleine scheepje. Zo, so, jij bent de laatste, O'Connor. Nou is het jouw beurt. Je komt naar mij, kapitein. Het is jouw beurt, O'Connor. Ik blijf voorlopig aan boord. De weerbericht wijst op een van de storm. Ik wil weten of de Eternity nog te red is. Ik blijf voorlopig. Kapitein, dan blijf ik ook. Toen tegen de middag de storm nog maar weinig was afgenomen... ...ging de Eternity langzaam breken. Een diepe scheur trok bij elke zee die over het schip brak... ...langs beide scheepswanden omhoog naar het dek. Ze zagen het gebeuren en wisten dat dit het vonnis was. De Eternity was verloren. De gezagvoerder had nu volledig het recht zijn schip te verlaten. Op de noodinstallatie ging het verzoek om de reddingboot te zenden naar de wal. Wat later zagen zij de boot door de brandinglenzen... En opdraaiend langzaam tegen de zeeën in naderen. Daar komt ie, Oconor. Bedankt dat je die laatste uren bij me bent gebleven. Alleen afscheid nemen van dit schip, dat met al zijn beroerde eigenschappen tot zo lang ons enige thuis is geweest, zou wat zwaar geweest zijn. Goeie thuiswijs, verder, Als we elkaar niet meer zouden ontmoeten, nogmaals bedankt en veel geluk. U komt na mij, kaptein. Natuurlijk, kerel. Als je soms dat ik niet meer naar het leven haakte? Nou, daar komt hij. Zo laag mogelijk op de ladder. Je weet het, spring rechtstandig in het net. Wacht het moment af. Ja, ga ik. Maar wel, kaptein. Maar wel, Oconner. Hij is er. Daar gaat de boot. Opdraaien. Voor de zee weer weglenzen. Dan weer opdraaien. En aanpassen om mij te halen. Terug naar het leven. Wat een scheepje. Zoals dat door de zeeën breekt. Wat een zeelui. Ja, nou gaat hij rond. Recht op de zee. Ja, ja, zwaai maar. Komt. Hij staat laag op de stormleer als jullie proberen aan te passen. Hij wil ook leven, hè? Nou op de ladder. Jan Wisse, als laatste van je schip, van je wrak. Het schip sterft, maar zijn gezagvoerder wil verder, al weet hij niet waarheen. Ja, ik ben er. Kom maar. Rechtstandig in het uitspringen. Nou opletten. Daar is hij. Toen hij sprong, smeet een breker de reddingboot opzij. In een fractie van een seconde zag hij het reddende net wegduiken. Verloren flitste het door hem heen. Hij hoorde nog de rauwe schreeuw van schrik die van de reddingboot kwam... ...voor het water zijn oren binnenkolkte. Toen werd het donker. Hij sloeg zijn armen uit, maar werd naar beneden getrokken. Maar op het moment dat de druk op zijn borst onhoudbaar werd... Toen hij wist dat hij het water in zijn longen zou zuigen, kwam hij aan de oppervlakte. Een golf smeet hem omhoog. In een flits zag hij de Eternity, hoogtorenend boven hem... en de kleine reddingboot die een wilde krullen nam. Het felle zonlicht sloeg in zijn ogen en verblindde hem. Daardoor zag hij niet de grondzee die hem besprong. Hij voelde slechts de donderende slag van het water... en ervoer de diepe duisternis die plotseling weer om hem heen was. Toen greep de dood hem voor de laatste thuisreis u hebt geluisterd naar de laatste thuisreis een hoorspel van de zee geschreven door Kees Borstlap de medespelenden waren verteller Paul van der Lek eerste stuurman Bert van der Linden kapitein Sakko van der Made matrozo Kanne Willy Ruis tweede stuurman Jan Wechter de havenarts Hans Veerman de Finse bootsman Wam Heskes, overgeleden van de bemanning Kees van Ooyen, Donald de Marcas en Rudy West, en de vrouw Peronne Hozang. De regie had Wim Pauw.